8 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Het Algerijnse leger probeert nog steeds een eind te maken aan de gijzeling van medewerkers van een gasveld in de Sahara-woestijn. De Algerijnse minister van Informatie zegt dat bij de operatie veel terroristen zijn gedood. Of er ook gegijzelden zijn omgekomen en hoeveel, zei hij niet. De minister zei alleen dat vier van de ongeveer veertig buitenlandse gegijzelden zijn bevrijd. De Britse premier Cameron heeft gezegd dat hij van tevoren niet op de hoogte is gebracht van de bevrijdingsactie, terwijl hij het wel graag had geweten. Morgen zou Cameron een belangrijke toespraak houden over de relatie tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie, maar die is vanwege de crisis in Algerije uitgesteld. In België is opnieuw ophef ontstaan rond prins Laurent. Hij zou contact hebben gehad met Angolese diplomaten in Brussel... zonder dat de regering hiervan wist. Volgens Belgische media wilde de prins milieuprojecten... in het Afrikaanse land opzetten. Twee jaar geleden was er een soortgelijk incident... waarna het Laurent verboden werd om politiek gevoelige contacten... te onderhouden met buitenlandse vertegenwoordigers. Als hij dat toch zou doen, zou hij zijn toelage van 300.000 euro verliezen. Premier Di Rupo heeft inmiddels gezegd dat als prins Laurent in de fout is gegaan, conclusies zullen worden getrokken.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 Het weer, vannacht laaghangende bewolking en mist, het gaat op de meeste plaatsen matig vriezen. Morgen bewolkt bij temperaturen onder nul en de oostwind trekt aan waardoor het extra koud aanvoelt. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. In het hele land is het op lokale wegen plaatselijk glad. En er is vertraging op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug 5 kilometer en dat heeft te maken met werkzaamheden.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 Twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel goedenavond. Ja, veel applaus vorige week voor de nieuwe collectie van Hans Ubbink En die zit hier tegenover mij. Welkom. En goedenavond. Goedenavond. Wat was nou het topstuk wat u betreft van de collectie, de nieuwe collectie? Poeh... Um... Allemaal topstukken. Nee, dat, dat kan natuurlijk niet. Hè? Nou, eentje waar, die dan de catwalk opkomt en waarvan u echt denkt... ah, ja, waarvan uw hart een, een vreugdesprongje maakt. Nou, ik vind een... de items staan niet op zich eigenlijk. Dus het is meer een, een soort combinatie. En het is ook zo dat als je de show maakt... dat je niet zegt wat is nou het allerbeste stuk... maar wat maakt het mooiste verhaal van het begin tot het eind. Dus wat je net hoorde, uh, de finale, de finale muziek... Uh, uiteindelijk stijl ik de show ook pas af... als we de hele soundtrack van de show hebben gehad. Dus het kan best wel zijn dat het meest spraakmakende stuk... niet eens te zien is in de, in, de, in, de, in de show. Omdat het niet past in het hele verhaal. Ja, ja. Want wat maar, is het verhaal? Uh, ja, eigenlijk wat je probeert te doen is een indruk te geven... van wat jij denkt dat bij de tijdgeest past. En wat um, is dat in dit geval? Volgens uh, u? Nou, ik hoop dat ik iets heb laten zien wat toch wat optimistisch stemt. Mm -hmm. um, dat, is, dat heb ik wel teruggehoord. Dus dat, eh, dat mensen zeiden, nou fijn dat het niet uh, alleen maar kommer en kwel is. Want wat is optimistisch in kleding? Uh, mooie stoffen. Rijk en luxe. Uh, iets waar je als drager of draagster heel blij van wordt. Uh, ja, ik, ik denk vooral, ik denk vooral uh, rijkdom. En dat klink, klinkt dan misschien heel decadent, maar dat bedoel ik juist niet. Ik bedoel juist uh, dingen die fijn om je heen zitten. Dat, dus eigenlijk die combinatie ja, van Ja, je innerlijke rijkdom voelt. Ja, ik hoop wel dat dat helpt. Tenminste, uh, mijn uitgangspunt voor het maken van collecties... is dat je uh, communiceert. Eh, uh, mensen vergeten dat tegenwoordig kleding in eerste instantie... natuurlijk is bedekken... Maar er is zoveel om je te bedekken. Dus wat je kiest heeft te maken met wie je bent. Ja, we hebben u uitgenodigd omdat uh, morgen de Fashion Week uh, begint. Um, relevant voor mensen natuurlijk om te weten wat u dan aan heeft. Ze kunnen kijken op de webcam <lacht> radio 1.nl. Kunnen ze ja. zien dat u gewoon een grijze bolle trui aan heeft? Ja. Met een weel, uh, redelijk wijde hals. Ja. Wat goed. wilt u uitstralen naar mij toe? Uh, of naar de mensen overdag? Nou, dat ik uh, woest aantrekkelijk ben. <lacht> uh, <Uit>? Ja. Nee, <lacht> ik, ik wil eigenlijk. Uh, in dit geval mezelf laten zien gewoon hoe ik ben. En dat is redelijk ontspannen, denk ik. Uh, het is winter buiten, dus dan mag het ook een trui zijn. Mm -hmm. het, het, het moet ook nog wel uh, wat functioneels hebben. Ja. Um, en ik denk dat, dat de, de trui is, uh, wat wijder en wat grover en groter... dan dat mensen misschien verwachten. Uh, dus dat heeft ook wel iets met, een, met ontspannenheid en, uh, en comfort te maken. Uh, de Fashion Week begint morgen. U heeft uw collectie afgelopen vrijdag uh, laten zien. Ja. Uh, u doet niet mee dus. Waarom niet? Nou, je zou kunnen zeggen, ik, ik open hem heel vroeg. Ja. <laughs> uh, ja. Maar het is zo dat um, de internationale mode... Uh, die is de woensdag voordat wij de show lieten zien. Dus vorige week woensdag begonnen. En uh, mijn klanten ori oriënteren zich... Internationaal, Die gaan die shows bekijken of de beurzen daar in het buitenland bezoeken. Mm -hmm. En dan is het belangrijk dat je dat je agenda synchroon loopt met die van je, van je klanten. Dus ik kan niet anders dan op dat moment mijn show ja, doen. Dat en... is de doelgroep gewoon. Dus die ja. moet nu bediend worden. Ja, ze moeten goed geïnformeerd worden over wat je brengt. Ja. U heeft wel een aantal keren meegedaan. Uh, nu gaan er natuurlijk ook weer nieuwe ontwerpers meedoen. Mm -hmm. Zijn er wel eens ontwerpers waarvan u dan iets ziet... en dat u denkt, Hé, ja, ja, dat had ik willen bedenken? Ja, dat zal ongetwijfeld zo zijn als ik shows zag. Maar die zie ik eigenlijk niet. Ik ga geen shows bezoeken. Um, maar in modebladen of iets wat iemand aan heeft is nood, gewoon tegenover u? Um, ik kan wel denken van dat is heel mooi. Um, maar iets van... Have, verdomme heb ik gemist of uh, afgunst? afgunst? Nee, nee? Nee, nee. Dan vind ik dat die ander het heel goed gedaan heeft en dan moet ik maar beter mijn best doen als ik vind dat ik dat had moeten doen. En wanneer had u dat voor het laatst? U dacht, jeetje, wat mooi, je had het goed bedacht. Um, nou, ik zag een vrouw lopen met een truitje en die vrouw die was, uh, ik denk, een, een volle maat 40. En die had een enorm slank truitje aan. Maar in een, in een, in een garen waar ik dat niet in had verwacht... Dan dacht ik, oh, wacht even. Ja, maar dat is natuurlijk ook mogelijk. Ja, en en, op, en ja, het, het, Ik weet niet of het uh, concreet genoeg is, maar het, ja. dat, dat, soort, dat soort dingen... Uh, maar is het dan die vrouw die dat aandurft... of zegt het iets over het ontwerp? Nou, het zegt eigenlijk meer over de iets over de vrouw. Ja, wie Hè, was het? het? het uh, iemand in een in café. Oké. Okay. Um, u heeft dat aanschouwd en er verder niks over gezegd. Nee, nou ja, dat, dat is dan iemand die, uh, die langsloopt langs of daar aan de bar zit. En dat je denkt: van uh, uh, ja, maar zo zou het moeten. Dat was het eigenlijk. Zo zou het moeten. Hè? En um, ik, ik, wat, je, wat je vaak ziet is dat uh, mensen uh, redelijk kritisch zijn naar zichzelf. En onrealistisch kritisch vaak. Hè? Dingen die anderen helemaal niet opvallen, kunnen ze nachten wakker van liggen. Mm -hmm. um, en. Ik denk dat je uh, dat, dat, dat een andere vrouw met, het, met hetzelfde figuur misschien had gekozen voor iets wijders en onopvallends. En ik... Maar heeft dan, uh, is het dan uw intentie om iets te maken waar vrouwen van een volle maat 40 dat aantrekken? Dat zij, die vrouw, door uw kleding geïnspireerd wordt om het aan te doen? Nou, ik, ik wel af, vanaf het begin uh, heb ik, roep ik van ja, uh, het gaat niet alleen maar om uh, poppetjes van maatje 34. Nee. nee, maar u zegt, hè, die vrouw die doet het, zo moet het eigenlijk. Maar wat is uw rol in, in deze dan? Um, ik, in, in, in dit geval was ik een, uh, uh, een blije aanschouwer. Maar uh, mijn rol is in dit geval om uh, dingen te maken... Uh, ook in wat grotere mate, die normaliter niet zo worden gepresenteerd. Ja, ja. U zegt, daar liggen mensen wakker van, van dingen waar ze ontevreden over zijn. Bij zichzelf ja. heeft u dat ook? Nee, ik, ik ben uh, gezegend met een uh, relativisme, wat, uh, wat me daardoor heen helpt. Natuurlijk uh, zijn er dingen die, uh, die ik anders zou willen zien, maar dat heeft meer te maken met het uh, voortscheidende jaren dan, uh, dan iets anders. Ja. Nou, ik heb uh, behalve als uh, jongetje op de lagere school weinig. Met iets gezeten. Nee. En wat nee. was dat dan op de lagere school? Uh, ik vond dat mijn oren te wijd uitstonden. <laughs> ja, is dat zo? Ja. Valt mee toch? Ja, dus helemaal bijgetrokken. Maar dat was toen voor mijn gevoel <laughs> wel aan de hand. Ja. Maar, uh, maar dat, weet je, dat, dat duurt. Dat is ook niet zo dat ik daar dan voor foto's wegdoek of zo. Alleen dat, dan stond. Uh, ja. Waarschijnlijk word je toch geboren met een bepaalde. Uh, kijk. Ja. Uh, dus ik, ik, ik ben natuurlijk uh, enorm visueel ingesteld. En dan sta je ook voor de spiegel. En Dan zie je ook jezelf. En denk je, nou. nou, nou Toen was er nog geen, weinig uh, cosmetische chirurgie. Maar als ik nou wat kon veranderen. zou ik daar misschien wat aan doen. En uh, ik geloof dat na de. Nou, eerste klas, of tweede klas, middelbare school. Ik er niet eens meer aan gedacht heb. Bij wijze van spreken. Omdat ja. het, uh, en nu zou u nu. Als u het heeft over cosmetische chirurgie. Bijvoorbeeld oogleden laten uh, omhoog halen. Ja, dat is een. Ja, jij zit goed te kijken. Hè? Ja, dat is heel erg. Um, nee, dat is toevallig het. Enige, want ik ben uh, eigenlijk voor uh, mooi oud worden. Mm -hmm. um, maar mijn uh, moeder had uh, oogleden waar ze last van kreeg op hogere leeftijd. Ja, zwaar. zwaar ja, maar echt letterlijk over de ogen mm -hmm. en over de wimpers heen hangen en dat soort dingen. En als het je zo stoort, zou ik zeggen, uh, daar moet je wat aan doen. Ik vind sowieso, als, je, als het je echt stoort en je echt remt in je contact met anderen, ja. moet je er iets aan laten maar, doen. Maar goed, daar bent u nog niet. Nee, nog lang niet. Nee. Was dat jongetje met die wijd uitstaande oeren modegevoelig? Of had hij mooie kleren, bijzondere kleren? Ja, ik het toen niet gerealiseerd. Maar uh, ik ben nu in de leeftijd dat uh, uh, oud-klasgenoten uh, reunies gaan organiseren. Dus uh, die heb ik meegemaakt, zowel middelbare als lagere school. En tot mijn verbazing, uh, want ik heb dat anders opgeslagen... Uh, zeiden, zeiden ze allebei alle... Uh, geen, allebei de generaties die ik destijds heb, heb, heb beleefd. Hè. Dus de lagere school en de middelbare school. Oh ja, maar verbaas me niet dat je in de mode terecht bent gekomen. Want? Ja, ik was blijkbaar toch zeer uitgesproken in wat ik doe. De middelbare school wist ik wel, dat wel. Dat was natuurlijk uh, heel bewust. Uh, ook al die communicatie. En, uh, wat dan? Ik zag eruit als new wave op de mm -hmm. middelbare school. Maar toen ik merkte dat iedereen dacht dat, dat je dan ook moest reageren... en leven als een bepaald type, ben ik... Uh, van de een op de andere dag in drie delen grijs op school gekomen. En letterlijk klasgenoten die me niet herkenden. Die ze, hè, want ik had natuurlijk, euh... En toen zei ik, ja jongens, maar wat jullie dus van, van mij dachten gisteren... is net zo waar als wat je van me denkt nu. Ik ben nog steeds dezelfde persoon, dus niets verandert. Alleen, je hebt me beoordeeld naar de buitenkant. Ja. En je hebt gedacht dat dat staat voor een type mensen. Ja. Maar toch zegt u ook helemaal aan het begin van dit gesprek... je communiceert heel veel. Ja, dat heb, dat met... heb ik daar geleerd. Okay. Ik heb toen geleerd... Hoe belangrijk het is hoe je je kleed, uh, het is niet alleen hoe je gedraagt... natuurlijk is het op het moment dat je iets bepaals aantrekt, ga je je ook zo bewegen. Een balletdanser he, uh, beweegt anders in zijn, in zijn tutu, ja. een danseres in dit geval... dan een, uh, uh, iemand in een harnas. Ja. Gewoon omdat het anders om je lijf voelt. Een, uh, een goed gesneden jasje ga je recht vanop staan, je houdt automatisch je buik in... Uh, en in een, uh, een uh, wijde sweater en trui ga je onderuit hangen. Dat gebeurt gewoon. Tot half negen twee dingen. Dat leuk dat je naar nou mij van Omroep Max. <laughs> Met Marguerite Reintjes. Rijntjes. Morgen begint de Dutch Fashion Week en daarom is vandaag modeontwerper Hans Ubbing hier te gast. Uh, de directeur van die Fashion Week is Bart Mausen. Uh, hij roemt u als ontwerper. Zullen we even luisteren naar zijn woorden? Hij geeft uh, slagkracht aan van uh, de Nederlandse modewereld. Hij heeft hele moeizame jaren gehad. Hij heeft de guts gehad om uh, uh, dit merk in de markt te zetten. En trouw te blijven aan zijn principes. En uh, toch een stempel weten te drukken op de, ja, op de Nederlandse modewereld. Met zijn hele eigen uh, verfrissende creatieve blik. Hans is een toonvoorbeeld van ontwerper... Die, uh, die dat allemaal heel goed voor elkaar heeft. Wat zijn de principes waar u trouwens aan bent gebleven? Uh, niet zwichten voor commercie. Omdat mensen geen idee hebben wat commercieel is. Namelijk, uh, veel bedoelers daarmee volgen wat de anderen doen. Mm -hmm. uh, en ik ben meer van wees jezelf, uh, ik heb. Geprobeerd door de jaren heen en ook nu nog steeds om iets te bieden... wat misschien niet direct voor de hand ligt, uh, maar wel aansluit bij een bepaalde groep. Dus, uh... Volgens mij bent u heel aardig en mabel. Zijn er uh, ook momenten dat u echt hard bent? Nee. Nooit? Nee, ik, moet, ik zit nee te schudden, maar dan moet ik nee zeggen hè, voor die microfoon. <laughs> um... Nee, ik denk het niet. Nee, hard bedoel ik uh, rustig uh, over de rug van iemand of. Nou, nee hoor, dat hoeft het helemaal niet duidelijk. Uh, misschien wel uh, het, voor mensen moeilijk om te horen, maar waarvan ik denk, ja, jammer jongens, het is voor jullie moeilijk of het heeft misschien consequenties, maar dit is mijn lijn, dit is wat ik wil. Uh, ja, maar, uh, ik, ik ben wel duidelijk, denk ik. ik heb, mm -hmm. uh, uh, mensen zeggen dat ook wel, Hans weet wel wat hij wil en nee, bestaat niet en alles is mogelijk. Uh, maar dat, ik probeer mensen dan mee te nemen... En, te, en zelf het inzicht te laten krijgen in waarom het zo zou moeten. En dat lukt natuurlijk niet altijd. Mm -hmm. En daarom scheiden ze soms ook, ook je wegen. Ik uh, vind wel uh, zelfwerkzaamheid en eigen initiatief het allerbelangrijkste. En dat, dat betekent dat je... Uh, mensen moet, uh, de ruimte moet geven... maar ook duidelijk moet zijn... In welke kant je op gaat ja. en waarom. En... Maar zijn er ook uh, periodes dat u echt onzeker bent geweest? Dat, dat, u, dat u twijfelde aan uw eigen kwaliteit? Hè? Nee, geen seconde. Nee? Nooit? Nee. Um, nou, in zover... Ik, heb, ik denk altijd, ik ga het doen. Um, en ja, dan kan ik enorm op mijn bek gaan. Maar dan heb ik het wel geprobeerd. Dat is, dat is een beetje. Hè? Dus... Um, en ik weeg alles duizend keer af. <laughs> He, dus met twijfel is iets anders dan goed overwogen ja. en iets doen. Ja. Um, toen mensen, uh, dat is nu twintig jaar geleden, tegen mij zeiden... Hans, uh, die man bestaat niet en die man zal ook nooit bestaan. Uh, dacht ik, dat heb jij mis. Die en man waren... die die kleren wil dragen? Ja. ja. Uh, en uh, er waren uh, meer mensen uit de, uit de, de markt. Hè, die wisten hoe het in elkaar zat. Uh, tenminste, dat dachten ze allemaal. Um, die zei dat, uh, dat is een, een doodgeboren kindje gaat niet gebeuren. En dat is ook de reden waarom ik zelf ondernemer ben geworden. Ja, u gelooft er wel in. Ja, niemand wilde dat faciliteren. Ja. En ik dacht, het kan, het moet gewoon, maar neem een risico. Mensen, uh, ja, wat kan je gebeuren? Ja. Dus, uh... Denkt u dat alle uh, kledingstukken die u ontworpen heeft... Hè, dat ja. als ik die hier voor me zijn, ik zou zeggen, is deze van u? Mm -hmm. Dat u het weet? Ik denk van 99,9 procent wel. Het is, ik moet zeggen, dat is wel omdat ik, omdat ik ze dan ook herken, natuurlijk. Uh, maar het, in het begin was dat voor mij helemaal niet zo evident. Uh, hoe anders ook een tussen aanhalingstekens gewoner item was. Maar er waren mensen, uh, en dan praat ik echt over nou ja, 15, 18, 20 jaar geleden: die zeiden van als ik iemand in een Hans Hubbink of destijds boeks over straat zie gaan dan herken ik dat als Hans Rubink. Ja? En dan denk je, ja, waar zie je dat dan aan? Ja. He, um, nou, antwoord maar, dat dus. Hoe zie je dat dan? Nou, het is toch de combinatie van uh, de snit en, en, en de stof. Het zijn de, uh, en, uh, ook al zit het in, het in de details, die mm -hmm. zijn, doordat ze afwezig zijn of subtiel aanwezig zijn, ja. zo evident, Hans Rubink, dat, uh, dat mensen dat zo als, als, als zodanig herkennen. Ik weet ook, destijds waren wij de eerste die met hele slanke pakken kwamen. Uh, en zelfs zo dat, mensen, dat klanten zich inkochten. En daarna uh, had, heb ik één klant gehad die heeft, had een serie pakken, alle koepnaden met een Stanley mesje opengesneden. Oh. En hij had gezegd: maar Die stof is niet goed. Maar dat was toevallig de enige, uh, die, enige serie die terugkwam. En toen hebben we daarna gegeven: Dat ze gewoon opengesneden, want dat kost niet verkoop. En eh, omdat wij heel, he, in het begin al heel slank sneden, hebben we waarschijnlijk mensen. Uh, toen al gedacht oh wat dat is hans zubic ja. bent u wel eens ontroerd geweest door een eigen ontwerp nee nee nee uh, ik ben wel heel verheugd geweest als ik uh, uh, uh, hoe zeg je dat if things come together ja, uh, uh, het klopte als het klopt ja, ja. Uh, uh, maar ontroerd het is ook werk en uh, uh, weet je, je het is niet het, het ontstaat niet van het een op het andere moment het het groeit eigenlijk door de jaren heen uh, het startpunt was misschien revolutionair destijds. Maar daarna is het evolutionair. Je verbetert en verbetert ja. en verbetert en verbetert. En, um, dus ja, ontroert, bedoel ik. Het, het, het, het, het, het heeft me niet verrast. Maar het is wel zo dat ik soms denk van... Oh, wat staat dat goed. <laughs> en dat is... Uh, Toevallig afgelopen seizoen gebeurt, vlak voor de show, dat we een aantal dingen doorpasten, Want je doet die fitting. Mm -hmm. um, en dan, dan, dan trekken mensen dingen aan en dan zeggen ja, maar dit is het. Ja. Dit is het. Ja. Eh, en, uh... Wie moeten die spullen nog gaan dragen? Welke persoon in Nederland. Denkt u, ja, die wil ik eigenlijk echt gewoon in, in mijn. Uh... In mijn creatie zien. Eigenlijk diegene die tot nu toe niet uh, het lef heeft gehad... om zichzelf echt te laten zien. En wie is dat? Noem eens iemand. Noem eens iemand. Uh, uh, uh, uh, ja, ik zeg altijd, ik maak het voor eigenlijk alleen maar voor leuke mensen. Hm. Voor Zacharijn en zijn pissers, maak ik het niet. Of die worden dan heel vrolijk, toch? Nee, maar goed, ja. is er iemand in uw gedachten die u voor ogen heeft? Die waarvan u dacht, nou, dat zou ik wel een compliment vinden. Nou ja, kijk, euh, ik zou maximaal wel een compliment vinden. Maar dat is alleen omdat ik verder helemaal niemand weet te verzin verzinnen. Omdat ik niet zo op de hoogte ben van uh, wie het nou zou moeten dragen. Je, het, het moet natuurlijk gaan. Het, uh, ik, ik zal niet iets ongevraagd opsturen naar iemand van dragen. Het nee? Nee, nooit gedaan. Nee, dat Want, is nu eerder na toch? Nou ja, ik vind iemand moet het kiezen. Ja. Um, uh, of... Uh, op het moment dat je dat doet, wordt het een tweedimensionaal uithangbord. Ja. En het gaat in eerste instantie niet om het ontwerp wat ze dragen... maar om degene die je ziet. En heeft u in uw kast nog dingen toen uit de tijd... Hè, dat u nog helemaal geen ontwerper was? Nee, ook niet. Nee, nee ja, die, die, die, je kan je voorstellen, daar wisselt nog wel eens wat. Um... Nee, maar ook misschien dingen die, die u niet kwijt wilde... omdat het een periode bijvoorbeeld symboliseert... Of... Of nee. heeft mijn bekleding dat niet? Nee. Um, ik, goed, wat ik wel heb zijn dozen vol met sjaaltjes. Die heb ik altijd bewaard. Die nemen ook niet heel veel ruimte in. Dus die kan je makkelijk bewaren. Uh, ik heb nog wel van Boeks een aantal kledingstukken. Dat merk je voor, hè? Dat uur, merk je voor. Ja. Uh, uh, wat, wanneer heb ik dat opgezet? 92. Uh, waarvan ik dacht, nou, oh, dat was wel heel erg. Bijzonder destijds. Uh, en jou, en wat, nu nog is steeds. Ja, ik, heb nog, ik heb nog iets wat een, een soort van jumpsuit voor, voor mannen is. Hm. Uh, en, en op een ouderwetse skibroek uh, geïnspireerde uh, ja, pantalon. Om even het verschil tussen broek en pantalon duidelijk te maken. Maar, dus hele andere details een hele andere snit. En uh, uh, uh, ik heb nog iets gemaakt wat erg veel weg had van een kogelvrij vest. Ja, dat uh, dus, hangt er allemaal nog. Dat, dat heb ik nog wel hangen. Ja. Ja. U lijkt me een heel uh, eigenlijk ongecompliceerd en weinig uh, frustraties hebbend iemand. Ja, is dat slecht? Helemaal niet. Helemaal niet. Uh... Voelt dat zo als ik dat zeg? Ja, nou ja, dat voelt wel redelijk op zijn plek. Uh, dit is, ik zeg ook veel um. Hè? Want het komt omdat het, dit zijn wel serieuze vragen waar je een goed antwoord op moet zien te geven. Ik kan... Best met dingen zitten. En ik kan ook s'nachts om drie uur wakker worden. En dan smeer ik me ontbijt. Dat heb ik geleerd door de jaren heen. En dan ga ik aan het werk. Want waar ik dan mee zit zijn puzzels die je moet oplossen. Uh, ik vind dat als je dingen naar ere en geweten uh, doet. Met de grootst mogelijke inzet. Dan als het niet lukt moet je daar niet over inzitten. Mm -hmm. Maar als het niet lukt omdat je niet naar ere en geweten. En niet met het grootst mogelijke inzet hebt gewerkt moet je jezelf dat enorm kwalijk nemen. Is dat uh, van huis uit meegekregen? Dat je je best moet doen, je best moet doen... en het moet doen zo goed als je kunt? Oh, dat is een aardige anekdote. Um, ik weet dat ik uh, een rapport kreeg uh, op de middelbare school... en uh, dat de cijfers niet waren zoals uh, we hadden verwacht. <lacht> we of <lacht> nou, de vader ja, en de moeder? Nou ja, goed. Uh, we allemaal, of hadden gehoopt, misschien laat ik het zo zeggen. Ja. Ik had misschien wel al aan zien komen inmiddels, maar... Uh, um, mijn ouders niet. En toen uh, zei ik tegen mijn vader... Ja, maar pap, ik snap het niet. Ik doe zo mijn best. Dan zei hij, heel simpel. Hans, je moet niet je best doen. Je moet het goed doen. En nou ja, dat is eigenlijk wel een beetje uh, wat erin zit. Ik vind wel, je moet echt alles en alles... en alles uit de kast halen. En waarom eigenlijk? Ja, omdat het, le het leven is je gegeven... en maar één keer, voor zover wij weten... Ja. Dus wat je moet doen, je moet er het meeste uithalen. En op het moment dat je niet tot, tot, tot het gaatje gaat... Als je, als, je, als je niet echt tot de grens gaat van wat je kan... Maar dat is werk gerelateerd? Alles. alles. In schot, alles? In nee. wat voor dingen nog meer? Nou, Ik vind ook dat je dat moet doen in relaties. Ik vind dat je wel uh, um, daar zoveel mogelijk moet uithalen. Hoe doe, hoe doe je dat dan? door proberen er tijd voor te maken. En nu weet ik dat er heel veel mensen euh, die mij kennen... als ze dit horen, ook een beetje beginnen te gniffelen. Want euh, ik ben wel redelijk uh, druk bezet. 100 dus, uh, ik... uur, geloof ik, per week? Er wil nog wel eens een kort nachtje tussen zitten, zeg maar. Uh -huh. En dat maakt het ook moeilijk om, hè, om privé uh, uh, nog veel tijd over te houden... om met mensen van alles te doen. Uh, gelukkig werkt mijn vrouw ook in het bedrijf. Dus dat... ja, maar hoe doe je dat dan toch? Nou ja, ik, nou, wat, wat, wat, wat ik eigenlijk bedoel is dat je ook moet zorgen uh, je, dat je daar ook daar energie in zet. En niet als er een, iets tegen zit meteen opgeeft. Uh, ik heb vast uh, ook hele onprettige eigenschappen. En Ik weet dat ik die heb, maar... Noem maar eens eentje. Uh, um, ik heb nog wel de neiging uh, om dingen overnieuw te doen als iemand het gedaan heeft. En het is niet helemaal naar mijn, naar mijn zin. En dat kan voor mensen heel frustrerend werken. Die kunnen daar dan, ja het lang mee bezig zijn geweest. Ik denk, het kan toch nog beter. Uh, de keerzijde daarvan is dat uh, als het dan ook beter blijkt... mensen de volgende keer zeggen... Hans, wil jij het even doen? Ja. Hè? Uh, en daar word ik dan weer teleurgesteld Want ik denk dan, ik heb toch laten zien hoe het beter kan. Nu kan jij misschien de volgende stap weer maken. Mm -hmm. hè, het is niet zo dat ik mensen wil verbeteren voortdurend. Maar, maar... je kunt het dan gewoon beter? Ja, ja. Misschien wel. Zo'n um, zo show, hè... Um... Komt u dan dronken thuis? Van geluk bedoel je? Nou, bijvoorbeeld. Of van drank. Kan ook. Want hè, de wereld die wij kennen van, van de mode is drugs, drank, vrouwen. Ja, ja. Uh, nee, ik, ik had inderdaad eigenlijk liever rock'n'roll artiest geworden. Maar ik kan echt absoluut niet zingen. Ik kan genoeg maat houden om te dansen, maar daar houdt het ook mee op. Je moet bij niet vragen iets te, iets te spelen. Um... Nou nee, ik, ik pas niet in het plaatje van drugs en rock'n'roll. Nee. Uh, ik denk dat dat plaatje ook... Nou, en ik weet dat dat plaatje ook gecultiveerd wordt. Uh, zowel in de mode als in, uh, in de, in de rock'n'roll, in, in de muziekbusiness. Mm -hmm. Want het valt wel mee. Het valt enorm mee. Uh, het is gewoon keihard werken. Als je de documentaires ziet over de Rolling Stones of over David Bowie. of uh, de, uh, Toevallig een aantal hele mooie geweest de afgelopen paar maanden. Dan zie je dat... Er zijn wel periodes waarin het heel heftig is. Maar over het algemeen is het gewoon keihard werken en hard plannen. En, en, ja, is er, is er, er is geen tijd om maar wat te doen. Het is niet zo van we doen maar wat. Nee, Maar drank en zo, dat is dus ook niet dan... Uh, waarvan... drank, is, drank is aan mij niet besteed. Uh, Onderhaal niet? Ik heb geprobeerd een, uh, een jaar geleden om uh, wat wijn te gaan drinken. Want dat gebeurde nooit? Nee, ik, ik dronk nooit alcohol. Dat had ik me voorgenomen toen ik uh, 14 was. Waarom? Um, omdat ik niet van dronken mensen hou. En omdat ik dacht: als ik niet leuk genoeg ben uh, uh, zonder een, een, een slok op, dan uh, zijn jullie mijn vrienden niet. Uh, dus. U heeft ook wel radicale kanten, wellicht? Uh, duidelijk. Dat staat vroeg je af, duidelijk. Ja. En u bent uiteindelijk de beste, volgens mij? Uh, nee, ik, ik heb duizend en één fouten. Maar ik doe heel hard mijn best om het goed te doen. En dat lukt volgens mij, want uh, het is een succesnummer, hè? het merk, hans Ubbink. <laughs> Gaat goed, uh, toch? Ook, ondanks de crisis? Ja, we hebben veel plezier. Ja. En het gaat goed, toch? Het gaat best goed, ja. Of niet? Heeft u last van de crisis? Ja, ik denk iedereen heeft last van de crisis in onze business. Maar we hebben nog uh, te weinig last om geen plezier te hebben. Goed, heel hartelijk dank. En gaat u nog naar de Fashion Week? Graag gedaan. Nee, ik ben niet aanwezig. Goed. Hans Ubink, en de Fashion Week voor mensen die wel willen... Uh, begint dus morgen en duurt een week. En heb ik nog een tip, want vannacht is het befaamde interview... tenminste nu al befaamde interview van Lance Armstrong met uh, Oprah Winfrey. Ja. En uh, mijn collega, mijn Max-collega Astrid de Jong... om drie uur nacht gaat ze op Radio 1 samen met uh, een oud-ploeggenoot van Lance... Uh, Max van Heeswijk, en ook NOS-verslaggever Gio Lippens kijken daarnaar... en het van voor commentaar voorzien. Dus uh, ik ben benieuwd. Goed, dit was hem, de uitzending van uh, vandaag van twee dingen. Op onze site meer informatie en daar kunt u ook uh, gesprekken terugluisteren. BNN Today, Willemijn over. Hallo. Hallo. Het is donderdag. Ja, ja dat klopt. En de dan, donderdagrubrieken. Wat zijn het ook alweer? Um, crime hebben wij oh, vandaag, ja, op de donderdag. Uh, vandaag, dat is een uh, goed verhaal. We hebben een Journalist, nou, sowieso ook, maar dat gaat over Lens Armstrong. Maar we hebben een advocaat hier die doet alleen maar voetbalzaken. En we hebben het dus over voetbalhooligans. Verder hebben we het ook over Lens Armstrong. Thijs Zonneveld is hier, oud-wielrenner en thans-sportjournalist. Um, die vertelt ook zijn persoonlijke verhaal... hoe hij ooit bijna naar de EPO-spuit greep. En toen bedacht, nou, toch maar niet. En uh, misschien dat hij daarom wel zo'n... Pleurus excusé, lemo hekel aan. En <laughs> Lance Armstrong heeft dat horen we zo meteen. En Kate Moss, hoe kan ze met haar 39 jaar nog steeds aan de top staan? Nou, dat allemaal en nog veel meer. Maar eerst het nieuws. Hier is Renate Evers, Radio 1, het NOS-journaal. De Britse premier Cameron heeft een belangrijke toespraak... die hij morgen zou houden over Europa uitgesteld. Hij zou die in Amsterdam geven. Reden voor het uitstel is de gijzelingscrisis in Algerije. Daar zijn gisteren tientallen werknemers van olieconcern WP ontvoerd... onder wie Britten. Het Algerijnse leger is bezig met een bevrijdingsoperatie... en Cameron zegt dat hij in Groot-Brittannië wil blijven... om de situatie te blijven volgen. Een van de zonen van de vermoorde Libische kolonel Gaddafi, Saif al-Islam, is voor het eerst voor de rechter in Libië verschenen. Hij was een van de meest vooraanstaande figuren in het Gaddafi-regime. Het internationaal strafhof in Den Haag wil Saif graag vervolgen, omdat hij mogelijk geen eerlijk proces krijgt in Libië. En de Belgische prins Laurent ligt opnieuw onder vuur. Hij zou contacten hebben gehad met Angola om daar milieuprojecten op te zetten. Twee jaar geleden was er een soortgelijk incident... waarna Laurent te verstaan is gegeven... dat hij geen politiek gevoelige contacten meer mag hebben. Hij kan zijn toelage van 300.000 euro kwijtraken door deze affaire. En dat zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen, goedenavond. Vannacht, dan is het zover. Lance Armstrong loopt leeg bij Oprah. De journalist en oud wielrenner Thijs Sonneveld die is na negen hier. Hij schreef een boek over het sportjaar 2012. Onder andere natuurlijk het jaar dat de grootste wielrenner aller tijden van zijn voetstuk mieterde. En we gaan het erover hebben wat hij er zelf van vindt. En de SP die wil met miljarden gooien. Hoe en wat, dat hoor je zo meteen. Als je de webcam, de webcam aanzwengelt, dan zie je Robert Meder. Zometeen met het, ja. het laatste sportnieuws. Robert twijfelt nog of hij opblijft voor Lens. Ik ga ja. Ja. je staat af om 12 uur. Van je staat om 12 uur. <laughs> Als ik dan denk van, nou kan nog wel even, dan blijf dan ik zitten. Ja. zitten. Luk, ja. ga jij live kijken? Uh, ik twijfel nog ook. Oh. Ik weet het niet helemaal. Hoofdredacteur van de Glamour, Sabine Geurten. Ga jij kijken? Uh, live die... naar Lens. Ik denk het wel. Ja? Oh ja? Ja, dus uh -huh. blijf ik al voor op. ik Het kan allemaal bij de Glamour. Dan kun je wel een uurtje later beginnen. Nou, oh, ik heb over vrij toevallig. Dus Ach, het komt goed kijk. uit. Zometeen hebben wij het over Kate Moss en over de vraag hoe zij op haar 39e... nog steeds uh, bijna bovenaan staat bij best betaalde modellen ter wereld. Dat zometeen. Maar eerst, Luc. Ja, nieuws over het weer. En heel, heel voorzichtig gooien we alvast een klein hingeltje uit naar Friesland. Je weet maar nooit. En verder ook schokkende beelden uit Etteleur. Uh. Beetje gedalig. Schandalig. Kan je het niet maken. Ja. Spannend, spannend, spannend. Is dat oh, zometeen? Hoor je er oh, veel oh. meer over na 9 uur? Robert <lacht> Meder. Ja, Het Internationaal Olympisch Comité heeft Lance Armstrong een brief gestuurd. Dat is op zich niet zo nieuwswaardig, maar wel met de vraag... of hij zo vriendelijk wil zijn om zijn bronzen plak van de speler van Sydney terug te sturen. Ja. Het IOC heeft Armstrong officieel uit de uitslag gehaald. Eerder al moest Armstrong zijn zeven zeges in de Tour de, de Tour de France inleveren. De nummer vier van de Olympische tijdrit in 2000 was Abraham Orlano. Maar waarschijnlijk zal ook hij die plak niet krijgen. De derde plek in de uitslag zal zo goed als zeker leeg blijven. En ja, dan vannacht om drie uur, het klinkt als een spot. Vannacht om drie uur, veel besproken. <laughs> Armstrong, net ik, jij veel beter, Luc. Ja, ja, ja. <laughs> vannacht om drie uur, het interview. Nee, nee, nee, laat nee, maar. Doe nee, het, het nee. Doet gewoon allemaal Amerikaans. <laughs> we agreed that there would be no conditions on this interview. En dat dit een open field would be. Dus hier gaan we. Go. Oprah, Lance Armstrong. No holds barred. Brand Lance Armstrong, een worldwide exclusive Thursday 9, 8 central. <laughs> dat is zo fantastisch. Nu is het alleen al, Heerlijk. het is al klaar. Dus dat oh, goed. Als hij oh, al dan man ook s'avonds thuis komt bij zijn man of vrouw, dan denkt hij, oh, hey, hallo. Is bij zijn man of bij zijn vrouw, ja. ja. Ja, dat kan toch? Maar je ja, moet nee, je moet nee je moet hij is eigenlijk... geen homo. Wat is dit nou voor rare insinuatie? Nee, Ja, goed. Ja, mag, mag ik weer even? Ja, ja, dat was een Lop, nou, als je hem ja. wil zien, moet je even op uh, Own, van Oprah Winfrey Network, own.com kijken. Daar staat hij op, want hij is ook heel mooi vormgegeven qua beeldzijde. promo Even kijken met dit terzijde. Maar goed, er wordt dus vanuitgegaan dat Armstrong zal bekennen... Uh, doping te hebben gebruikt, volgens Marjan Olvers... advocaat en hoogleraar sport en recht. Kan dat grote consequenties hebben voor Armstrong? Het kan zo zijn dat hij gelden terug moet gaan betalen. Uh, omdat er in de meeste contracten zal staan... dat, uh, ja, dat hij bij dopinggebruik uh, geld moet betalen. Dus ik vermoed dat dat, uh, dat is natuurlijk een groot risico. Er lopen nog een aantal zaken ook tegen hem. Uh, het kan natuurlijk zijn dat hij voor mij mee uh, vervolgd gaat worden... Dus het is nog vrij onzeker, maar uh, het feit is wel dat er het, het consequenties zal gaan hebben. Van nou, uh, vannacht dus meer. Wat betreft Armstrong live op uh, Radio 1 gaan we dat uh, natuurlijk volgen... en morgenochtend in het Radio 1-journaal. Veel meer over dat interview. Op de Australian Open was het een niet al te moeilijke dag voor Roger Federer. Er was veel verwacht van de wedstrijd tegen David Denko... maar het viel allemaal een beetje tegen qua spanning. Federer won in drie sets. En ook Andy Murray wist zich te plaatsen voor de derde ronde. Bij de vrouwen werd Petra Kvitova uitgeschakeld door de Britse Laura Robson. In de derde set werd het 11-9. Kvitova stond vorig jaar in de halve finales van de Australian Open... en won twee jaar geleden nog Wimbledon. Robson is een new kid on the block, zoals het heet. Ze is nog maar 18 jaar oud. En dan de marathon op natuurijs in Gramsbergen. Die is bij de vrouwen gewonnen door Irene Schouten. Ze was net iets sneller dan Mariska Huisman... die de eerste twee wedstrijden op natuurijs had gewonnen. De mannen zijn bijna klaar. Zometeen in langs de lijn ongetwijfeld daarvan de uitslag. Thank you, Robert Meijder. Oké, okay, uh, ik ga ja, voorslapen. Ja, voorslapen. Ja, of voor drinken. Nee, nee, voorslapen. nee. nee, nee. Ik ga altijd slapen voor de drinken. Ik bel je wel. Kwart voor drie, hè? Ja, ja dat is goed. Amy Winehouse... They will come. Amy Winehouse. Vandaag werden de werkloosheidscijfers bekendgemaakt. En daaruit bleek dat er in december 19.000 werklozen zijn bijgekomen. Waarvan een heel groot deel jeugdwerklozen. Nou, het plenaire debat over jeugdwerkloosheid staat op het punt te beginnen in Den Haag. En SP-Kamerlid Paul Ulenbelt, goedenavond. Goedenavond. U heeft een uh, mooi plan om de jeugd weer aan de bak te krijgen. Vertel. Nou ja, ik wil uh, 1 miljard uh, uittrekken om uh, de jeugd weer uh, toekomst te geven. Mm -hmm. Kijk, we hebben net uh, de veilingen gehad van het uh, 4G-netwerk. Ja. Dat heeft 4 miljard opgeleverd. Nou, en als je dat geld goed wilt besteden, dan is volgens mij jeugdwerkloosheid bestrijden het beste wat je met dat geld kunt doen. En toen dacht u, er kan best een miljardje daarvan kan naar jeugdwerkloosheid. Wat wilt u doen met dat miljard? Nou, ik wil bijvoorbeeld dat er uh, heel veel jongeren die kunnen geen stage kunnen plaatsvinden. Uh, en dat betekent dat je geen diploma hebt. Daar moet uh, geld voor komen. Kleine bedrijven die zouden best willen opleiden, maar die hebben de leermeesters niet. Dus werkgevers zouden omgesteld moeten worden tot uh, leermeester. Mm -hmm. uh, jongeren die moeten nu vier weken wachten voordat ze geholpen worden door de gemeente. Uh, bij het zoeken van werk, Nou, dat zou vanaf dag één moeten gebeuren. Je kunt er ook nog banen mee scheppen. Met één miljard kun je ontzettend veel doen. Dat uh, zou ik denken, ja. <laughs> ze leermeester stages voor één miljard, daar kunt u aardig wat mee doen. Nou is het natuurlijk toen die 3,8, of wat was het, 4 miljard... bekend werd gemaakt van die telecomveiling, de meevaller... werd er gezegd van ja, dat gaat naar de schatkist... want we moeten het tekort drukken. Dus ik weet nou niet of ze nou zo staan te springen om uw plannetje. Nee, maar dat is nou juist die kortzichtige politiek. Um, wij hebben steeds gezegd dat die 3% is voor ons niet heilig. En als je nu ziet dat de toekomst van jongeren in de knop wordt gebroken... dan ben je gewoon moreel verplicht, als er maar enigszins geld is... om jongeren te helpen. Ik bedoel, ik ken mensen die nu een paar honderd keer gesolliciteerd hebben... het hele... Zelfbeeld van zo'n jongere die gaat mm -hmm. euh, naar de Gallemise. Die heeft het idee van, ik heb allemaal voor niks zitten werken op school. U zegt dan, en... maar, dan maar iets meer dan die 3% begrotingstekort, maar ja. dit, dit is belangrijker. Ja, want ja. als we daarmee de jongeren een perspectief kunnen geven, dan is dat absoluut nee. geen weggegooid geld. En dat zou in zegen zijn. En heeft u al een, een rondje langs de velden gedaan? Ik bedoel, Is er genoeg steun in de Kamer voor uw plan? Dat heb ik nog niet gevraagd. Dat gaan we zo meteen over 10 minuten horen. Nou, dan wens ik u succes. Dank Goed, Paul Ulenbelt, dank u wel. U loopt uh, nu zo'n beetje de Tweede Kamer binnen. Het debat gaat beginnen. Zometeen Tom Daams, de, de fotograaf die onderweg is naar Syrië en voor ons een audiodagboek bijhoudt. Op facebook.com slash BNN Today vind je hele mooie dingen van en over ons. En uh, twitteren doe je met hashtag BN Today. Het Britse supermodel. Kate Moss. Uh, ze zal vanochtend ongetwijfeld met een dikke vette kater wakker zijn geworden, want ze was gisteren jarig. 39 werd ze, ze houdt wel van een borreltje, dat weten we. En uh, het grappige is dat ze ondanks de leeftijd is ze nog steeds een van de best betaalde modellen ter wereld. Dit jaar zit ze 25 jaar in het vak, vorige maand verscheen haar autobiografie. Binnenkort volgt er een documentaire, oftewel Sabine Geurten. Hoofdredacteur van Modeblad. Glamour. Goedenavond. Goedenavond. Genoeg reden om het even over haar te hebben. 39 jaar. En ze is nog steeds het ene best betaalde model ter wereld, achter Giselle Bunchen. 39 ben je natuurlijk bejaard als model. Hoe doet ze dat? Nou, ze is meer dan een model. Ze is een icoon. Ze is zo eigen, ze heeft zo'n eigen stijl. Ze heeft zoveel verschillende gezichten. Dus ze is nog steeds. Uh... Een van de toppers. Ja. En het zijn een beetje twee dingen. Denk ik. Het is, het is, tenminste zo zie ik het een beetje. Het is voor een groot gedeelte ook haar imago. Van vrijgevochten chick die maar wat doet. En alles kan maken in het leven wat ze wil. Daar hebben we het zo meteen wel even over. Mm -hmm. Maar een heel ander belangrijk gedeelte is natuurlijk de... de ja, wat jij zegt. Het is een icoon. dus een ja. stijl icoon is het. Ja. Nou, het is heel bijzonder dat zij, uh, als je de verhalen hoort... er zijn weinig interviews van haar bekend. Ze geeft nooit uh, interviews bijna. Ze houdt een soort van mysterie om zichzelf heen... wat haar ook juist nog spannender maakt, denk ik. Uh, maar je hoort van mensen die met haar werken... is dat ze zo professioneel is en zo zich kan inleven in de rol. Ze ziet modellen als een vak. Ze ziet zichzelf niet als model Kate Moss... maar ze ziet zichzelf als degene die het personage uh, vertelt... wat de fotograaf wil vertellen. Maar doen, doen andere modellen dat dan niet... Uh, nou ook, want zij schijnt er heel erg goed in te zijn. Mm. En uh, ze heeft een enorme passie en een enorme energie. En ze schijnt ook echt enorm doop te werken. Lange dagen, dat schijnt altijd heel erg veel gelakker ja, gelakke te dagen. worden. Nou, nou, je nou, vol. <laughs> nou, ja, kom op, dat mogen we wel zeggen. Dat weten we weten allemaal nou, dat ze is, dat wel eens uh, doet. Ze is nou uh, een moeder, hè? een dochtertje ja. van tien heeft ze. En uh, net getrouwd, vorig jaar. En uh, nou, volgens mij is ze een beetje wat rustiger geworden. Ze is wat rustiger geworden. Zometeen uh, hebben we het daar ook nog even over. Maar dat, dat stel ik Ik ben, ik ben zelf uh, nogal gek op Kate Moss. Ik, ik denk, ook. Ja, nou, daar, daar zijn we dan met z'n tweeën. Ik, ik weet nog dat ze, geloof ik, 15 was. Toen uh, poseerde ze voor Kelvin Klein. Dat was een beetje haar doorbraak. Sindsdien uh, volg ik haar al een beetje. Um, uh, een van haar dingen is haar persoonlijke kledingstijl. Dus ja, even, uh, niet op de catwalk, ja. Maar gewoon hoe ze normaal uitziet. Daar, daar wordt ze om geroemd, toch? Ja, nou, ze heeft gewoon een eigen look. En die is eigenlijk door de jaren heen ook een soort van hetzelfde. Ze gaat uh, wel mee met de mode, maar heel erg uh, in haar eigen stijl. Maar beschrijf die stijl eens? Nou, dat is een soort. Uh, ja, dat is een soort rebel. Dus ze doet allerlei dingen die dan. Uh niet in de mode zijn, of die dan waarvan je niet denkt dat dat kan. Ze doet uh, motorboots onder een cocktailjurkje. Ze knipt de zomer van vintage kleren af. Ze is erg dol op vintage. Ze houdt heel erg van oude kleding. Ze gaat echt snuffelen in oude vintage boutiques om de speciale dingen te vinden. Ja. En ze, ja, ze heeft een ultieme stijl. Bijvoorbeeld, uh, kan ik me herinneren... Wat sinds een jaar of vier, vijf zijn op festivals overal in, in Europa... zijn van die, van die leuke laarzen onder ja, je. je rubberlaarzen, ja, laarzen, Ja, en die heeft zij bekendgemaakt, ja, die, klopt. die Hunters, hè? Ja, nou, die had ze aan met een, met een kort spijkerbroekje erboven. En dat zag er zo cool uit. En vervolgens, uh, ja, dat zien meiden... want je leest haar leven bijna als een soort uh, stripboek... Want je ziet haar overal verschijnen op foto's en je wordt geïnspireerd. Want je denkt, het is ze nou weer aan. En ik, ik las ook dat ze tegenwoordig heel vaak gewoon een grijze en een zwarte broek aandoet. Omdat ze denkt van nou, dan word ik niet zo door die paparazzi achter, achterna gezeten. Dan laat ze me ook af en toe een paar daagjes zwaar. Maar rust. Is, dan zie ik er super saai uit. En nee, dan... Dat, maar dan, dan is ze wat iets meer eentoniger in de stijl. Ja, ja. Dus niet elke dag een andere uh, outfit. En wat heb jij, koop jij wel eens iets waarvan je denkt, ja, dit neem ik, want dat zou Kate ook aan hebben? Nou, ik hou wel zelf heel erg van vintage. Ik snap wat zij mooi vindt aan het ja. unieke. En dat een stuk met een historie uit de jaren 60 of de jaren twintig, de. De, de, uh, de stof, de, het unieke daarvan. Dus dat snap ik heel erg. Dus het is, het is die look, hè, Vander, die, die boho, noemen ze het gewoon, ja. Bohemian. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel de persoonlijke leven, al die verhalen, ik bedoel, de, de Xe, Piet Doherty, Johnny Depp. Um, maar tegelijkertijd zeg jij, geeft ze niet zo heel veel interviews. Nee. Wat weten we over haar persoonlijke leven? Uh, Nadat nou het iemand is die houdt van uh, alles uit het leven halen. En uh, dat uh, elke dag een feestje moet zijn. En dat ze natuurlijk als 14-jarige is uh, begonnen met modellen. Als, uh, mm, ze is een beetje onder de vleugels gelopen door de, de grote supermodellen die, die in die tijd uh, bestonden. Zoals of, nog steeds bestaan. Christy Turlington, Naomi Campbell. En uh, als je de verhalen van hun hoort en terugleest. Dan zie je dat ze um, elke avond een feest wil maken. Ze wil elke dag leven. Alsof het een, de allerleukste dag moet ja, zijn. die het. dat wil ik ook wel. Heerlijk, ja, nou, maar daarom vinden we het ook zo leuk, denk Maar zij heeft het geld ervoor. Ja. En, nou en, ja, wat, maar ze... en wat is er waar van de verhalen? want het was natuurlijk, Jarenlang was, het, uh, was haar dieet, las ik, las ik dan in de bladen... Uh, Margot Light champagne en kook Wat is daar nog van waar? Ik zou dat? het niet weten. Ik zou het moeten vragen. Ik, uh, ik weet het echt niet. ja en een Ik van weet jou... wel dat onze, interview, uh, onze journalist... We hebben ooit zelf een interview met hem mogen hebben. Dus ja? dat is echt vrij bijzonder. En uh, onze journalist, zei ze is, uh, Hanneke, zei ze is heel uh, bescheiden. dus is heel erg uh, verlegen. En vervolgens kwam ze er s'avonds bij een feest tegen... en dan stond ze met haar vriendinnen lekker te dansen en uit het dak te gaan... Dus, dat maakt het ook leuk. daarom vind ik haar ook leuk. Het is een leuk. echt mens, dat ja. is zo leuk. Ze is ja. als, je, als je haar foto's ziet, dan zie je haar glamourfoto's natuurlijk fantastisch. En dan zie je foto's hoe ze in Londen meestal totaal vertiefd uit nou, een ja, club komt. Ze heeft komt. nooit make-up op, de haar uitgroeien en, en ja. nou, heerlijk rol. Dus, ja. Ja, dat dat maakt het zo bereikbaar en dat daarom willen we dat leven zo graag, denk ik, meeleven met haar. Eén van de, ze geeft heel af en toe interviews en als ze dat doet, dan klinkt ze zo. I suppose when you're younger, it's it's easy to be naked. No. Not? No? No, not for me. It wasn't. I was really embarrassed. I didn't like it at all. I cry. I'm like, no, I don't want to take my top off. She goes, I'm not booking you for L, and she take the top off. And I'll be like, okay. But so I did it. But then now I've doing, you know, I'd get my tits out any chance. No, <laughs> Ik weet niet of het helemaal te verstaan is, maar ze zegt dat ze als klein meisje huilde toen ze er werd gevraagd: wil je topless gaan? En nu, elke mogelijkheid die ze heeft, dan rukt ze de shirt uit om de titel te laten zien. <laughs> Daar komt het op neer. Ze klinkt, ze klinkt als een Spice Girl, vind ik. Maar dat is misschien dat is Brits, gewoon de, de Britse accent. Ze ja. um, het, het is, het is nu 39. Er is een biografie verschenen. Er komt een documentaire. Ze geeft in één keer interviews. Is ze een beetje bezig? Heb jij het gevoel met het einde van haar carrière. Is dit een, nee, een dat stap geloof naar iets nieuws? Nee, nee, ik geloof het niet. Ik denk dat 25 jaar in het vak. Ik denk dat wordt niet zo benoemd, maar ik denk dat het wel een reden is om het terug te kijken. En ik denk dat ze een beetje wat rustiger is geworden en dat ze daarom het mooi vindt om ja en, en de dingen die vanaf verschijnen het zijn ook wel heel erg het gaat heel erg over de fotografie ook, hè? Dus het is echt niet zo haar verhaal en haar uh, ja, en je het, bedoelt, ik... de autobiografie gaat heel erg over de foto's. Ja, nee, dit ja. gaat ja. Ja, dus het is nog niet klaar met nou ja, ik, ik, ik, ik, ik geloof niet. Ik denk niet dat zij ik denk dat ze zo iconisch is. En je ziet ook, er komen ook andere modellen... die wat ouder zijn, die weer heel erg in de picture staan. Dus uh, nou, ik hoop het niet. Maar laten we, laten we alsjeblieft nog blijven genieten van de. We zullen er niet al te veel over horen uit haar mond. Want ik geloof dat zij, dat las ik een keer... Zo, toen ze, ze ging heel lang met Johnny Depp. En die zei ze, geloof ik, die heeft hem heel veel geleerd. Ja. En wat had hij er nou? Er, één, ja, één... één ding was... Uh, never explain, never complain. Ja. Dat vond ik wel heel mooi. En zij wil je mysterieus en aan de top blijven, je moet jezelf niet te veel uitleggen en niet klagen. Nou ja, nee. en ook mensen een soort van, uh, inderdaad, het mysterie om daarheen laten. Je hoeft niet alles te weten, volgens mij uh, wil je dat niet. Wat ik dan wel weer weet, is dat ze aan de huidige man komt, de gitarist van de Kills, door te googelen met vriendinnen. En toen zei ze, hé, hey, die gast, die is lekker. Dan ja, dat, zo gaat het verhaal. Heb je dat weet zou het waar dekening. zijn? Ik weet het niet. Het is een goed verhaal in ieder geval. Oh. Kate Moss is wat betreft Sabine Geurten nog niet aan het einde van haar carrière. Absoluut niet. We gaan het zien. Direction Van de Clash. En het leuke is de zanger van de clash, Joe Strummer, die is tien jaar geleden uh, overleden. Dat is nog niet zo leuk. Wat wel leuk is, is dat er een groep Spaanse fans, die is uh, nu op Facebook een petitie gestart om in Grenada een plein naar hem te vernoemen. En dat is gelukt. Dus er komt een Joe Strummer plein in Grenada. Tom Daams is oorlogsfotograaf. Hij is op weg naar Syrië om foto's te maken van het conflict daar. En uh, voor ons houdt hij een dagboek bij. Het is een lange tocht geweest, maar nu lijkt het moment toch echt heel dichtbij te komen... dat hij voet op Syrische bodem gaat zetten. Eindelijk. Dit is Tom Daams vanuit Istanbul, Turkije. Nou, het is eindelijk gelukt. Ik ben in Turkije. Uh, dankzij mijn connecties die ik mogelijk heb gemaakt... Uh, via de minister-president van Turkije... Uh, uh, ja, mag ik Turkije nu weer inkomen. En, uh, dus uh, morgen heb ik een goedkope vlucht geboekt naar uh, Gaziantep. En morgen ben ik dus in Syrië, eindelijk... God Sam, wat heeft dit lang geduurd, maar wat ben ik blij. jongen, jongen. eindelijk kan ik, kan ik die grens oversteken. Hier heb ik zo lang naar uitgekeken. Hier heb ik echt zo lang naar uitgekeken. Ik ben zo blij, ik ben ook zo moe, maar ondanks dat ik stink, dat ik moe ben, dat ik er helemaal doorheen zit, ga ik me, ga ik me, ga ik me vanavond alsnog bezatten met, uh, met uh, een, een uh, Amerikaanse vriend die ik hier net heb gemaakt en uh, Koen. Die al een tijdje in Turkije zit. Koen is de jongen die, uh, die heel veel uh, connecties heeft. In, had, heeft in Libanon heel veel mensen kent. En daar heb ik heel veel aan gehad. Heel, veel leuk, uh, heel leuk project gedaan. Het eerste wat ik nu ga doen is douchen. En dan uh, ga ik de hoort op. En dan uh, morgen lekker brak het vliegtuig op stappen. Een uurtje later ben ik in Gaziantep. En nog een uurtje later de grens oversteken. Dus uh, waarschijnlijk horen jullie maandag. Heb ik een aantal verslagen over Syrië En hoe, het daar is, hoe ik de grens over ben gekomen. Uh, wie me uh, waar heeft gebracht. Eh, dus hoe ik van uh, de grens naar Aleppo ben gekomen. De omstandigheden, de situatie. Wat is er veranderd met de vorige keer dat ik er was? Uh, mijn, de vrienden die ik daar heb gemaakt, leven die nog? Zijn die nog oké? Okay? Ik heb met enkele contact, maar met, ander, met anderen ook helemaal niet. Dus ik ben hartstikke benieuwd hoe het met ze uh, gaat. Uh, dus wat dat betreft, de situatie, ik ben hartstikke blij. Ik ben in Turkije eindelijk. Hey, het klinkt onmogelijk, maar voor de, voor de luisteraars die net ingetuned hebben... ik uh, was verbannen van de, uit Turkije voor drie jaar. Dankzij uh, heel wat connecties mag ik nu Turkije weer in en nu ben ik in Turkije. Dus uh, morgen ben ik in Syrië en maandag horen jullie hoe het mij vergaat in Syrië. Dus dit was Tom Daams vanuit Istanbul, Turkije. Een goede nacht. Maandag is hij in Syrië. Ik geloof het, ik geloof het niet voordat ik het hoor, <lacht> maar we, we gaan het zien. Nog steeds hier aan tafel Sabine Geurte, hoofdredactrice van The Glamour. En inmiddels ook aangeschoven Thijs Sonneveld. Hoi. Hoi, een sportjournalist. Zometeen hebben we het uitgebreid over Lance Armstrong. En Christian Visser, voetbaladvocaat. Doet alleen maar voetbalzaken. Heel veel voetbalzaken. Niet alleen maar. maar Niet alleen maar wel, maar wel heel veel. En zometeen hebben we het in, in, aan het begin van het einde van de winterstop. Oftewel het nieuwe seizoen. Um, ver vervolg van het seizoen moet ik zeggen. Hebben we het over de nieuwe voetbalwet. En vooral ook over wat voor soort cliënten jij dan allemaal wel niet bij krijgt. En of dat nou extreme hooligans zijn. Of dat het allemaal wel meevalt. Luc, zometeen jij natuurlijk na negenen. Um, wat heb je Een Klein beetje Elfstedentocht. Gaan namelijk geruchten dat hij eventueel wel eens door zou kunnen gaan. Je weet natuurlijk maar nooit. Gaan we niet al te veel aandacht aan besteden. Het is nog lang niet zover. Maar toch even een klein quizje over de Elfstedentocht. Niet te spieken thuis. Wanneer werd de eerste gehouden? In dan? In 1909 of 1910? Voor jullie allemaal? Ja, ik kijk natuurlijk naar Thijs. Ja, ja zo, dat moet je ik weten. Ja, Thijs. Ja, waarom? <laughs> ja, ik ja, ik ja, ja. Hier precies. Omdat je iets met sport, uh, Don't look at me. 1908, <laughs> 9 of was Jean. ik min 72? <laughs> um. Dat vind ik dan wel weer knap. Ik ga voor 1908. Ik, ik, ik ook. Ja, ja, ja, 8, 1909. Ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Ah. Je hebt gelijk. Ja, dat is goed. Welk drankje drinken ze altijd? tocht? Is het een schrobbelaar, een jutter of een Berenburg? Berenburg. Berenburg. Berenburg. Even En luisteren of het goed is. Koorts in elf steden kan de tocht gereden. Het antwoord komt vanzelf. Van de Raar van Elf. De Elf Steden, tocht zo verknocht. En Berenburg. Zo yeah! ja, ja. goed. Zometeen dan. meer ook over andere elf steden toch na 9 uh, uur. En goed Luc. En eerst het nieuws met Renate Evers. De n n